Zo, broeders en zusters. We hebben weer wat uh, diensten ertussendoor gehad. Een doopdienst, andere prediking. Maar we waren natuurlijk bezig met elkaar. Waarover ook alweer? Over de richters. Ja, toch? Ja, Samuel. En met die Samuel, daar kan je eigenlijk maar niet van afkomen natuurlijk. Want het is een gigantische geschiedenis. Ik vind die Samuel, ik vind het een prachtkerel. Echt waar. Je zou wensen als Samuel te zijn in deze wereld. Zou je het een makkelijk leven hebben dan nog niet? Echt niet waar. Het was nog steeds een rommel in Israël. En dan ging het weer 40 jaar goed. En dan ging het weer 20 jaar fout. En dan ging het weer 20 jaar goed. Maar het ging up en down. Maar het kostte levens, het kostte problemen. De vijand die binnenkomt, de vijand die weer uitgeknokt wordt. En elke keer zien we aan de ervaring van het volk Israël. Wat mensen van vlees en bloed zijn zoals u en ik, die gaan een weg wandelen met God. Of niet. En uiteindelijk zie je de generatie weer afzakken. En die gaan weer fout. De vijand die komt weer binnen. En dan wordt het weer roepen en schreeuwen tot God. En dan komt God weer terug door zijn, door zijn profeet, door zijn priester. In dit geval is het Samuel. En dan moet Samuel weer bidden. Moet hij het volk weer richten. U weet wat richten is, hè? Bekendmaken met het recht en het volk leiden in overeenstemming met Torah. We hebben met elkaar eigenlijk niets anders ervaren. Ik kan wel zeggen, vanaf 35 jaar geleden begon ik sabbat te vieren. Het heeft nooit meer stilgestaan. Want je gaat overal getuigenis geven van wat je geleerd hebt. En wat krijg je dan? Een huis vol vrienden. Echt niet waar. Je medebroeders en zusters, christenen. Die zeggen met die moet je niks te maken hebben. Hij is wettisch geworden. Nou, dat heeft u vaak genoeg van me gehoord in de prediking. U kent de grapjes wel eens die ik erover maak. Die ga ik allemaal weer niet meer maken. Maar het is een weg die we gaan... Het begon met Sabbat vieren en het heeft toch nog zo'n kleine twintig jaar geduurd voordat ik snapte dat ook de feesten van hier niet weg waren. En als je dan daar weer over gaat preken, dan loopt ook weer de helft van de mensen uit zo'n gemeenschap weg. Zegt er nou wordt hij helemaal Joods. Nou wij worden echt niet Joods, wij worden ook geen Joden. We zijn toegevoegd aan Israël. Thema voor vanmorgen, tot hiertoe heeft ons Yahweh geholpen. Uitdrukteken. Nou, dat gebeurt heel wat keren als we zo door die uh, boeken heen wandelen van de Richteren. Of we het nou over Gideon hebben, Ehud, Barak, Deborah, Samuel, je krijgt Samuel 1 e. samen. Als je ziet hoe dat gaat, eigenlijk is het steeds weer nieuw. Tot hiertoe heeft ons Jawe geholpen. Nou, we gaan de prediking doorzetten die we met elkaar een paar weken geleden gedaan hebben... ...voordat we de doopdienst weer hadden, voordat de andere sprekers er tussendoor zijn gegaan. We gaan de opweg maken tot we dadelijk het verzoek krijgen van Israël. Wij willen een koning, maar zover kom ik vandaag niet. We zijn gebleven tot ze mensen de builenpest hadden gekregen. Waar was het ook alweer? Wie had ook weer de builenpest gekregen? Ja, de Filistijnen. De Filistijnen waren trouwens niet de Palestijnen, maar het is wel hetzelfde gebied waarin ze wonen. He, dus het lijkt alsof vader het blijft toelaten dat de Filistijnse uh, types rondlopen in Israël. En nu zijn het Palestijnse types. Er wordt uh, daar iets gedaan in, in dat Palestijnenland. Maar het is Israël. Alleen die Palestijnen wonen er. In ons verhaal of in onze geschiedenis gaat het om Filistijnen. Ze bewonen dezelfde steden. Moet je luisteren. Samuel, 1 Samuel 4, vers 3. Daar zijn we de vorige keer mee geëindigd. Met de, deze drie teksten die we dadelijk gaan lezen met elkaar. Toen het volk de lege plaats terugkeerde, zeiden de oudsten van Israël... Waarom heeft Yahweh ons heden de nederlaag laten leiden tegen de Filistijnen? Kent u nog herinneren? Hoeveel doden waren er? De eerste keer 4000 en de tweede keer, hup, daar er tegenaan. En dan met de ark des heren erbij, want dan gaat het lukken, 30.000 doden. Ramzalig om dat te overkomen. Laten we de ark van het verbond van weer uit Silo halen, zodat die, wie is wat is die? Dat is de ark, midden onder ons komen en die ark ons verlossen uit de macht van onze vijanden. Dat zou ook wezen als je je huwelijksakte meeneemt... om daarmee tegen je vrouw te zeggen wat ze verplicht is. Gaat dat, gaat dat helpen met die vrouw? Echt niet waar. Moet je even over nadenken. Stel voor dat je in de problemen zit en je pakt je huwelijksakte. Dus ik, kijk eens, dat hebben we in het verbond staan. <laughs> gaat echt niet werken. Heel die akte werkt niet. Want als de liefde er is en de zorg dat je je naar het verbond houdt... is die vrouw zo liefdevol, barmhartig, uh, goedgezind in alles tegen de hele tijd dat je je huwelijksverbond moet trekken. Nou, lieve mensen, als zij de strijd willen aangaan met iemand die tegen hen is... en ze menen het verbond van God op te kunnen tillen en daar niet toe te brengen... want dan gaat dat ons wel verlossen, dat gaat je dus niet verlossen. Weet u wat Israël zou verlossen? Dat ze gewoon Gods getrouw zouden leven, Gewoon ja, we zouden dienen naar al zijn wetten, regels en inzettingen... want het is een vreugde, dat is het toppunt van vrijheid... om in Gods wegen te wandelen. Daar kan je dansen, springen, vreugde bedrijven. Het is zo eerlijk. Je kan zelfs je portemonnee openleggen op de tafel. Er is niemand die er wat uit had. Niemand zal het doen. Het wordt alleen anders als we Gods toeraan gaan missen. Lieve mensen, ze hebben heden de nederlaag. Laten we de ark van het verbond meenemen, want die ark zal ons verlossen. Echt niet waar. Daar zijn we bij gebleven. Hè? Dit is die ark. Die hebben ze uit de tempel gehaald. Wie mag de ark zien van u? Dan moet je je hoofd over me dicht houden als je hem niet mag zien. Maar niemand mag de ark zien. Hoge priester, één keer per jaar. Waar is de ark op dit moment? In de hemel. In de hemel. Openbaringen staat, de ark is in de hemel. En wie is er nog meer in de hemel? Yeshua. Hij die als zoon door vader verwekt werd in Maria die in alle rechtvaardigheid gewandeld heeft... verzocht is geworden zoals wij... uitgenomen de zonde. Want hij zondigde niet. Hij is een rechtvaardig. En op grond van zijn rechtvaardigheid... heeft vader hem uit het graf gehaald... en hem in de hemel zijn plaats gegeven... als onze hoge priester. Hij bidt en pleit altijd. En als wij tot vader gaan, doen we dat in de naam van Yeshua. Want op grond van die naam... kunnen we op de belofte van het verbond pleiten. Anders niet. maar even tussendoor herinnering. Hè? Dus deze ark halen ze uit de tabernakel, en door die ark denken ze gered te gaan worden. Zodra de ark van het verbond van Yahweh in de legerplaats kwam, hief heel Israël een gejuich aan en die aarde dreunde. Kunt u het nog herinneren van een paar weken terug? Heel de aarde dreunt van het gejuich van de Israëlieten, want de ark van God is in het midden. Samuel hoofdstuk 4 vers 10, dat ging toen verder. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen. Nou, dat is rampzalig. Je denkt, ik heb de ark bij me. Daar zit het verbond in. En ik word verslagen. Ieder vlucht naar zijn tent. De slachting was zeer groot. en vielen 30.000 man voetvolk. Kunt u je voorstellen dat je 30.000 lijken moet mee gaan slepen naar huis. Graven, delven, erin gaan leggen. Onbegrijpelijk. Het leed wat daar plaatsvindt. Moeders, kinderen. Die mannen die komen dus niet meer terug, ja in een lijkzak. terwijl ze de ark van God bij zich hadden. De vrouw van Pinahas, die gaat voortijdig baren, was niet meer tegen te houden, en ze noemt haar zoontje Icabot. Weet u nog wat dat betekent? Weg is de eer uit Israël. Het was niet alleen de dode mannen die terugkwamen. Maar de ark van Yahweh was in Filistijnenland. Tussen de Palestijnen, zouden we zeggen. Want de ark Gods is buitgemaakt. Als nou die ark God niks inhoudt, lieve mensen. Die ark van God die kan hun niet redden, schijnbaar. Zou God nog wel aan zijn ark verbonden zijn, denkt hij. Want nou staat die ark bij die Filistijnen. Als je de ark bezit, dan word je toch gezegend, of niet? Weet u nog hoe die Filistijnen gezegend werden? Ze hadden de builenpest, ze hadden muizen. Dat hele land werd kaalgevreten. Dus vader verbindt zich wel met zijn verbond. Het gaat niet om de ark. Het is de ark gods met daarin het verbond. Als we daar een loopje mee nemen, heeft u een probleem. Waar stond de ark ook weer? In de tempel. Waar was het een schaduw van? In de hemel, in de echte tempel. Daar is Yeshua. Wij zijn deel van het lichaam van Yeshua geworden, toch of niet? Zegt de Bijbel niet dat wij de tempel gods zijn, gebouwd in de geest? Wat is er in die tempel gods? Het hardste punt, het diepste punt daarvan is Gods verbond. Wat in de kist zit. Als wij Gods verbond niet in ons hart hebben, lieve mensen. En we gaan uh, goddeloos leven en dingen doen die buiten dat verbond vallen, heb je dezelfde soort problemen. Heb je uh, verdriet of verdriet, je wordt verslagen en je wordt verslagen en we hebben veel dingen die ons leven maar verdrukken. Maar dat komt omdat we niet in overeenstemming met het verbond van ja, we leven. En dan zeggen we ja, wij geloven in Yeshua. Maar toch doe je dingen waarvan Yeshua ze nooit zou doen. Yeshua zou nooit varkenslachten om te eten. Hij zou nooit de Sabbat overtreden. Hij zou alle feesten vieren. Maar onze broeders en zusters zijn misleid en ze doen het dus niet. Ja, ze doen het op zondag en ze slachten varkens bij het leven. Ik heb nu een varkensslachterij gezien. Nog nooit zoveel varkens bij elkaar. Ongelooflijk. De ark gods is buitgemaakt en Ikabot, kreeg zijn naam. Ikabod. De eer is uit Israël. Als bij u de ark van God uit uw hart is... Dan is de eer uit uw leven. Wie gaat je dan nog redden? Ik weet dat vader genadig is en dat hij steeds weer wegen zoekt om je terug te brengen. Overwinnen wij nou broeder en zuster door de verbondskist te tonen? Nee. Is God wel verbonden met de verbondskist? Ja, want daar zit het verbond in. Het gaat niet om die kist, het gaat om het verbond. En wij hebben dat verbond in ons hart, of niet? Blijkt nou tot dat verbond niet goed in ons hart gekomen is omdat we misleid zijn? Vader zal het openbaren. Tenminste, als hij geopenbaard wil worden. En dan zul je er naar moeten gaan leven. Want als je eenmaal weet hoe het zit, word je verantwoordelijk gesteld voor je daden. Ik wil u laten weten wat Petrus zegt. Petrus, dat is even een tussensprong, want je gaat zo weer terug naar Samuel. Want ik hou van die Samuel, maar als ik hoor naar Petrus, nou ik hou van Petrus ook. Hij zegt, gij, tegen wie hebt hij dat? Dat zegt hij tegen de gemeente. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, zegt hij. Een koninklijk priesterschap. U bent een heilige natie, een afgezonderd volk. U bent een volk God ten eigendom. Ja, omdat je dat verbond hebt, hè? Waarom? Waarom? Waarom zijn we goden ten eigendom? Niet omdat je kan zeggen, ja, maar ik ben een kind van God. Nee, je bent een kind van God om iets te doen. Waarom is dat verbond? En wat zijn we daar verbonden? Om, om de reden, om reden van de grote daden te verkondigen van hem. Dat is Abba Yahweh, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Hij heeft u, broeder en zuster, niet jood... ...uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht. Want dat licht is in Israël. En de toppunt van Israël, dat is een jood, dat is Jezua. Hij is voor ons het licht. En hij heeft Torah geopenbaard. Wij zijn als heidenen daaraan toegevoegd. Heel duidelijk, hè? Om de grote daden gods te ...om hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het wordt nog mooier, hoor. Wilt u de volgende zien? Dan zegt hij: u... ...ik heb het maar vergroot, die u... U, eens niet zijn volk, nu echter godsvolk. Eens, broeder en zuster, zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Vind je dat niet heerlijk? Die tekst moet je uit je hoofd gaan leren. Moet je dagenlang gaan zeggen. Dan weet je precies waar je vandaan komt en waar je terechtgekomen bent. Want vandaag, of in ieder geval toen je Yeshua aanvaarde en in zijn wegen ging wandelen, ben je deel geworden aan dat volk van God. Want nu zijn we deel geworden van Israël. En we handelen ook zoals van Israël verwacht mag worden. Eens waren we niet zijn volk, nu zijn we Gods volk. Eens zonder ontferming en nu in zijn ontferming aangenomen. Durf je amen te zeggen? Amen! Kijk, nou komt openbaring, hè? Ook een wonderlijke. En de tempel van God die in de hemel is, waar is de tempel van God? In de hemel. Hé, hey, was je niet op aarde? Ja, natuurlijk. Allemaal schaduwen van hetgeen komen moet. Niet zoals in Colossense staat vertaald... het zijn slechts schaduwen van hetgeen wat komen. Hè? Het is niet slechts. Dat is tussengevoegd. Het zijn schaduwen van hetgeen wat komen moet. En het wijst allemaal naar onze hemelse tempel... want dat is de echte tempel. In welke tempel op aarde zou God wonen? Heel de aarde is de voetbank van zijn voeten. God kan niet wonen in een huis wat de mensenhanden gebouwd is. Nee, daar wordt zijn naam gebracht. Daar komt de Shekinah binnen. Is Shekinah God zelf? Nee, dat is een zichtbare heerlijkheid van vader. En die komt in de tempel. En die heerlijkheid van vader woont ook bij u en mij in ons hart. En dat zal blijken uit uw gedrag. Naar God en naar je naaste. De tempel gods die in de hemel is, die gaat open... in dat visioen van Johannes. En hij ziet de ark van zijn verbond. met zichtbaar. Dus het blijkt dat die echte ark in de hemel is, waarvan Mozes een visioen heeft gekregen, en de man die hem heeft moeten hout snijden, en die engelen erop heeft moeten snijden. Kunt u het voorstellen? Op de aarde is alleen maar schaduw van wat werkelijk is in de hemel. Johannes ziet dus die echte tempel, die tempel gaat open, hij ziet de ark van het verbond in zijn tempel, er kwamen bliksemen, stemmen, donderslagen, aardbeben, hagels. Het was onvoorstelbaar wat hij in zijn geest te zien kreeg in de hemel. We gaan verder, Exodus 16, vers 28. Even aan herinneren wat vader zegt over zijn verbond. Daarom zegt Jaweh tot Mozes, hoe lang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden? Dat is een eis van vader. Die boodschap die hij aan Mozes geeft, gaat Mozes weer aan het volk geven. Leviticus 22. Neem dan mijn geboden nauwgezet in acht. Ik ben Yahweh. Kan dit nog heftiger zeggen? Wie wil er nou nog zeggen? Ach, ik neem er wel een loopje mee. Het maakt niet uit. Hij kijkt wel door de vingers. Hij is genadig. Ja, ik doe het nou wel fout, maar dan vraag ik vanavond in de vergeving. Oké, okay, nou dat is weer gebeurd. Lieve mensen, zo hebben we allemaal een beetje gesjoemeld. Althans, ik wijs naar mezelf, hè? Neem mijn geboden nauwgezet in acht, ik ben Yahweh. Twee koningen, 17 vers 13. Yahweh had Israël en Juda gewaarschuwd. Hoe? Alle profeten. En alle zieners. En wat heeft hij gezegd? Bekeert u van uw boze wegen en onderhoudt wat? Mijn geboden en inzettingen volgens de gehele wet voor ons de gehele Torah het gaat niet om die tien geboden, want dat is een samenvatting van de ganse Torah die ik, dat is Abba Yahweh, via Mozes uw vader heb geboden en door mijn knechten de profeten u heb doen overbrengen ik vraag me af of mensen nou hier nog onderuit kunnen of u nou uit christelijke achtergrond komt of niet. Of u nou groot bent met allerlei dogma's en filosofische verhandelingen. Lieve mensen, er is maar één Abba Yahweh, die is God. En er is maar één Yeshua, de Zoon van God. En op grond daarvan, dat offer wat hij door zijn eigen zoon uiteindelijk bereid was te brengen, heeft u een weg geopend gekregen om tot vader te gaan. Wij buigen voor het woord van Yeshua en daarmee eren we Abba Yahweh. Vind je het mooi, dit? Alle ziens, alle profeten, al mijn geboden hebben ze overgedragen. Samuel 6, vers 1. Moet u luisteren. Daar komt hij weer. Toen nou die ark van Jahwe, ik heb het ark maar weer onderstreept. De ark van Jahwe, zeven maanden in het gebied van die Filistijnen geweest was, riepen de Filistijnen, de priesters en de waarzeggers, hun priesters en hun waarzeggers... En vroegen hun, wat moeten we doen met die ark van Yahweh? Ja, Ze hadden allemaal de builenpest. Ze konden niet zitten van de grote pukkels die dan open gingen. over alle kanten, je kon geen hand geven. Au, dat gaat helemaal niet. Je kon elkaar geen knuffel geven. Dat gaat helemaal niet. Stop met knuffelen. Ja toch? Je zou raar kijken. Als iemand de knuffel geeft en de puisten gaan open. Dat is, dat is niet... Uh... Lieve mensen, het is een ramp... Wat daar gebeurt, echt waar, je moet het ook nooit meer vergeten. Wij krijgen ook allerlei kwalijke dingen als we Gods verbond vergeten, want wij zijn wel gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Als we nou dat bloed van Yeshua onrein gaan achten en denken dat we kunnen marchanderen, wat blijft er dan nog over ter verzoening? De Filistijnen, de priesters, de waarzeggers moeten luisteren. Wat moeten we doen met die ark van Yahweh? Geef ons te kennen hoe we haar zullen terugzenden. Kijk, dat hadden ze wel begrepen. Maar hoe moeten we hem terug gaan zenden? Ze zeiden, wanneer gij de ark, wie zijn dat? Ze zeiden, wie zijn dat? Dat zijn dus de priesters en de waarzeggers van de Filistijnen. Ze zeiden, wanneer gij de ark van God van Israël terugzendt, dan moet gij haar niet zonder meer heen zenden, maar gij moet hem in ieder geval genoegdoening geven. Aha. Hoe denkt nou een heiden dat hij zijn god genoegdoening geeft door allerlei offers te brengen? Want als je naar nou me offers brengt, dan stel je die god, helemaal, en dan gaat hij je zegenen. Dat is een heidens principe. Maar toch gebruikt God deze redenering om aan die heidenen te laten zien wie die is. Zou je dadelijk zien? Gij moet hem in ieder geval genoegdoening geven. Dus maak van die muizen goud en maak van die pukkels een soort goud, dat je dat in die, hè, terug gaat geven aan die god. Van die, van die, van die kist. Dan zult gij genezen en zal u bekend worden waarom zijn hand niet van u wijkt. Ze zijn toch wel slim, die priesters. Zij weten niet beter, geef nou goud en zilver, dan, hè, dan zou je ook weten hoe de zaak... Vers, hoofdstuk 6, vers 4. Daarop vroegen zij, welke genoegdoening zullen wij nou hem, dat is Yahweh, geven... En zij antwoorden naar het aantal van de stadsvorsten der Filistijnen. Dat zijn er vijf steden. Vijf gouden builen. En vijf gouden muizen. Want eenzelfde plaag treft allen. Ook uw stadsvorsten. Dus over dat hele gebied van die vijf stadsvorsten. In die vijf stadsvorsten, bij die vijf steden, wordt ineens de dorpen geteld. Maar ook al die dorpjes daaromheen. Dat hele land werd bezaaid door muizen. Ja, en al die mensen die kregen... Builen, wil je niet weten. Maak dus afbeelding van de builen en van de muizen die het land verwoesten. Dus de builen zijn wat de mensen aan de lijf hadden... en de muizen die waren het land aan het verwoesten. En bewijst de God van Israël hulde. Dus ook al zijn het afgodendienaars... ze gaan toch iets brengen aan de God van Israël... om hem daarmee hulde te brengen. En dat is mooi... En zelfs van een heiden gaat God het aanvaarden. Want ze weten ook niet beter. Misschien, zeggen ze, zal hij, dat is dus Yahweh, de druk van zijn hand van u en van uw goden en van uw land wegnemen. Ik zeg het wel eens meer, hè? als wij willen zijn wetens in zonde wandelen, het kan een jaar duren, twee jaar duren, dan komt een moment en dan liggen je met je bakken's op zo. En dan loop je te schreeuwen, ik heb het moeilijk, ik heb het moeilijk, help me, help me, bid voor me. Maar de basis ligt in het feit, broeder en zuster, dat hij terugkeert tot Torah. Dat wat God gezegd heeft, wat het beste is voor de mens, want hij heeft de mens geschapen naar zijn beeld. En we zullen door hem te leren kennen, steeds verder naar hem toe groeien. Met datgene wat hij voor je bedoelt. Vind je dat niet mooi? Maar als hij het niet doet... En je krijgt de weg van kennis wel aangeboden. Maar je maakt, hè, laat staan nog zeg Ja, ik aanvaard Jezus als mijn Heer. Ik aanvaard tot zijn bloed gevloeid heeft. Zijn leven gegeven is voor mij. Hoe flik ik het dan nog om in goddeloosheid te wandelen? Moet je er gewoon over nadenken. God is genadig, Amen. Maar je moet heel goed opletten wanneer je met hem een verbond hebt. Zeg, joh, je wilt er niet anders dan in zijn wegen wandelen? Liefhebben bovenal onze God en onze naaste als uzelf. Waarom toch zoudt gij uw hart verharden? Luister goed, wat zeggen die Filistijnen? Waarom zouden jullie je hart verharden, zeggen ze tegen elkaar? Hé, hey, dat klinkt wel bijbels, vindt u ook niet? Zoals de Egyptenaren en Farao hun hart verhard hebben, lieten zij hen niet trekken toen hij, dat is Yahweh, hun zijn macht liet gevoelen? En ze gingen. Nou zij hebben de macht van Yahweh gevoeld. Amen. En ze hebben gedacht, oh ja, die God heeft ze ooit uit Egypte geleid naar dat beloofde land waar ze nu zitten en wij zitten ruzie met hun te maken. God die knijpt ze helemaal af. En niet zomaar een dag, dat gaat weken door. Die Filistijnen, die worden helemaal afgeknepen. Niet een dag met pukkels en bladen. Nee, dagen, weken lang. Als we maar beseffen wat er gebeurt bij een volk... wat de ark van God in hun midden krijgt... alleen maar omdat Israël niet in gehoorzaamheid leeft... wordt hij in de handen van zijn vijand overgelaten. Amen. Ik hoop dat het ons niet gaat gebeuren. Nou zegt hij nu dan. Neemt en maak gereed een nieuwe wagen. Twee zogende koeien. Ik heb nog een juk die nog geen juk gedragen hebben. Spant die koeien voor de wagen. Breng haar kalveren bij haar vandaan. Naar huis terug. Twee koeien die gekalfd hebben. Die kalvies die hangen nog aan de moeders. En helemaal aan moeders verbonden. Maar die worden gescheiden. En twee koeien voor de kar. Gaat niet lukken hè. Neem dan die ark van Yahweh, zet haar op de wagen, leg gouden voorwerpen die gij hem als genoegdoening geeft, in dat kistje ernaast, dus niet eens erin, nee, kistje ernaast, zend haar dan weg, laat ze gaan. Die twee koeien, met die kaar erachter. En dan zegt hij, geef acht. Heb je ooit zo'n kreet gehoord, geef acht? Wie van ons kent die kreet? Allemaal in het leger gezeten? Als de kapitein zei, geef acht, hop, luister je gelijk. Alert, wat gaat hij nou zeggen? Moet ik rechts omkeer, Moet ik rechts uit de flank? Links uit de flank? Moet ik voorwaarts mars? Dus geef acht. Je moet dus gaan opletten wat er nu gaat gebeuren. Zei. Geef dan acht. Puntje, puntje. Waarop gaan we acht geven? Indien zij de weg naar het gebied opgaat naar bed, SMS, dan is hij, ja, we het... die dit grote onheil over ons gebracht heeft. En zo niet. Als dat niet gebeurt en die koeien komen we terug met die hele... Hè, dan weten wij dat niet zijn hand, niet Jabe's hand, ons getroffen heeft. Dan is het ons toevallig overkomen. Toch is dat ook nog een, wel een geloofshandeling, toch, hè? Wat denk je dat die koeien gaan doen? Wat doen koeien? Koeien loeien. Nou, deze koeien die gingen loeiend, loeiend aan, de, aan het lopen. Zelfs die koeien keken niet links en rechts. Die gingen rechtstreeks naar Betsemes. Rechtstreeks er naartoe. En die Filistijnen erachter aan. Tot aan de grens waar Betse mes En toen zagen ze hem zo erin gaan. Dan denken ze... Pff, pff, hij is terug. Terug bij dat jodenvolk. Wat een ramp als zoiets bij je komt. Vind je ook niet? Zo denken die Filistijnen. Hè? De mannen deden al zo. Ze namen twee zogende koeien. spanden die voor de wagen. Met haar kalver hielden ze thuis... Ze zetten de ark van Yahweh op de wagen, evenals het kistje met de gouden muizen en de afbeeldingen van hun gezwellen. De koeien gingen regelrecht de weg op naar Betsemes. Ze liepen al loeiende rechtdoor, zonder naar rechts of links af te buigen. Ik heb het je al verteld, ik heb de boel verraaien. De stadsvossen der Filistijnen volgden ze tot aan het gebied van Betsemes, het huis van de zon. Nou... U zou wensen dat God je zoiets zou kunnen laten zien om jou tot geloof te brengen. Denk, ik wil het eerst zien en dan geloven. Dat gaat nooit gebeuren hoor, maar dat doet hij wel met, uh, met de Goyim. Ons niet, wij moeten handelen in geloof. Zo spreekt de Heer, zo zullen we handelen. Ja, maar ik wil eerst zien als het uh, kwartje wat ik hier loslaat niet naar beneden valt, maar stijgt. oh Heer, dan geloof ik u. Gaat echt niet gebeuren. God doet geen wonderen en tekenen om u tot geloof te brengen. Je moet zijn woord lezen en hij zal met zijn geest een werk doen in die innerlijk. De mensen van Betsemes waren juist bezig met het oogsten van de tarwe in de vallei toen ze opkeken en zagen ze de ark en ze waren verheugd haar te zien. Wat zagen ze? Ze zagen de ark en ze verheugden haar te zien. Foute boel. Wie mag de ark zien? Echt helemaal. Dit is geen vreugde. Ja, natuurlijk. Oh, dan heb je de ark. Oh, ik heb hem nog nooit gezien. Hij komt eraan. Op een kar. Gouwe dingetjes ernaast gelegd. Lieve mensen, dit is eigenlijk een ramp. Dit is eigenlijk een ramp. Zij zagen de ark en ze waren verheugd haar te zien. Maar dat duurt maar heel kort. De wagen nu kwam bij het veld van de Betsemiet. hé. Zou dat Yeshua zijn? In een pre existente uh... nee, Nou ja... En nou, iemand zit daar te schudden. Nee, jij gelooft ook niet, hè? Nee. Hij heet wel Joshua, dus hij is gewoon Yeshua. En hij heet gewoon Yahweh red. Het is gewoon dezelfde verhouding als Joshua. Precies hetzelfde. Hè? En die Betsemiet, dat is weer het anders dan een antisemiet. Dat is een Betsemiet, zit u? Betsemes. Het is Betsemes, hè? Huis van de zon, hè? Huis van de zon was het, hè? Nou gaat het niet zozeer omdat het huis van de zon is, maar daar woont ook een Joshua. Hij hield daar stil. Lag een, daar lag een grote steen. Zij kloofden dat hout van die wagen. En offerden de koeien als brandoffer voor Yahweh. Dus een hele ark van God zit bij het volk van Israël. En die gaan ook ellende krijgen. En niet zo'n klein beetje ook. Want zij flikten het om buiten de wegen van Yahweh te wandelen. Zodat de vijand hun overviel. Snapt u het? Zij zitten nou met dit probleem. Dan komt die ark terug. De levieten hadden de ark van Yahweh met het kistje dat erbij stond... en waarin de gouden voorwerpen waren afgeladen en op een grote steen geplaatst. De ark, hè? En op die dag offerden de mannen van bet Shemes brandoffers... en slachten hem slachtoffers. Dus wat ze gaan doen is wel goed. Je hebt brandoffers nodig en je hebt slachtoffers nodig. Hè? Dat is positief. Toen die vijf stadsvorsten van de Filistijnen dit zagen... keerden ze op dezelfde dag naar Ekron terug... Dit nu zijn de gouden Zwellen die de Filistijnen als genoegdoening aan Yahweh gaven. Eén voor Asdod, één voor Gaza, één voor Askelon, één voor Gad en één voor Ekeron. Vijf gouden Zwellen. Verder de Gouden Muizen naar het getal van alle steden der Filistijnen... die aan de vijf stadsvorsten behoorden. Van de versterkte steden, dat zijn die vijf, tot aan de dorpen toe. En getuigen tot op de huidige dag... De grote steen waarop de ark van Yahweh geplaatst hebben in het veld van bet Shemit Jehoshua. Het is toch een punt waar je zegt van, hé, hey, Yahweh redt daar. Hij is teruggebracht, de gouden muizen zijn er en de gouden builen. En dan komt hij in vers 16 tot het volgende en daar schrik je eigenlijk de pieten van. Hij, dat is vader Yahweh, richtte een slachting aan onder de mannen van bet -Semes omdat zij de ark van Yahweh bekeken hadden. Hij sloeg dat volk 70 man. Dat zijn er 50 op de duizend. Het volk bedreef rouw omdat Yahweh zulke een grote slachting onder het volk had aangericht. Dan ben je blij tot de ark terugkomt. Maar je hebt er naar gekeken. Ze hebben hem wel op een steen gezet. Ze hebben ervoor geofferd. Maar lieve mensen, 70 man. 50 per duizend sterven er. Door het oordeel van Abba Yahweh. Israël was helemaal niet Godvrezend. Ze wilden wel die ark hebben, want dat was de ark van God. Het was hun tempel, de heren, de heren. En ze zworen bij de tempel, maar ze stonden te liegen. Die misbruikten de naam van Abba Yahweh. Wie de naam van Yahweh uitspreekt, hij staat af van alle ongerechtigheid, zegt het woord. Het is niet erg om de naam van Yahweh te gebruiken... maar je moet je afweten en afstaan van alle ongerechtigheid. Zeg nooit in je leven, het is waar wat ik zeg, in de naam van Yahweh. En laat het echt geen leugen wezen, mensen. Dat is een ramp. Wees eerlijk en oprecht in het dienen van Allah. De mannen van Bertsemes zeiden... wie kan bestaan voor het aangezicht van Yahweh, deze heilige God? Zo, naar wie zal hij... ...bij ons vandaan optrekken. Nou is die een Betsemes onder Israël. En over welke God hebben ze het? Wie kan bestaan voor het aangezicht van Yahweh? Deze heilige God. Hoe staat het in de Torah? Wie is Yahweh? Onze God. En nou zeggen ze deze God. Het is maar een nuance, hè? Heb je het nog wel over je eigen God? Of is het eigenlijk een andere god geworden waar jij dus nu de problemen mee gaat krijgen? Want er sterven er 50 op de duizend. Zien u dat? Wie kan bestaan voor het aangezicht van Jabe, deze heilige god? Dat zegt zijn eigen volk. Naar nou, wie zal hij bij ons verder optrekken, die ark? Want dan moesten, nou moesten ze hem kwijt natuurlijk. Ze zonden het naar de bewoners van Kiriat Jarim: de woudstad. Die moesten zeggen, de Filistijnen hebben de ark van Yahweh teruggebracht. Daal af en voert ze tot u. Dus ze roepen de broertjes van, uh, van uh, Kirjat yarim Kom hier, zegt hij. Kom die ark halen en zet hem bij jullie neer. Want die ark die willen ze niet meer hebben. Dan sterven de vijftig op de duizend. Vers 1 van Samuel 7. De mannen van kirjat Jarim kwamen, voerden de ark van Yahweh mee... en brachten haar in het huis van Abinadab op de heuvel. En zijn zoon Elazar heiligden zij om voor de ark van Yahweh zorg te dragen. Dus ze zijn al iets gaan doen. Ze zijn hem gaan heiligen, apart gaan zetten. Ze zijn die ark neergezet. Gegarandeerd dat ze hem bedekt hebben, in dat huis van die man hebben gezet. En die werd gezegend. Hij moest natuurlijk wel helemaal weer terug naar Zion, hè? Daar waar de, de tabernakel stond. Maar het gaat verder het probleem. Van de dag af dat de ark in Kirat jarim verbleef... verliep er een geruime tijd... Wat staat hier? Twintig jaar. En het hele huis Israëls achtervolgde jaren met zijn klachten. Alleen maar roepen. Oh, maar jaren, we hebben pijn. Oh, het is zo moeilijk. oogst oh, gaat fout, dit gaat niet goed. Ze hebben twintig jaar lopen ze te klagen. Waar blijft nou die profeet Samuel? De dienstknef van het huis van God. Als u wat te klagen hebt, nou, wie gaat het eerste toe? Met alle respect, hè? Ga je toch even naar de voorganger toe, wilt u een gebedje voor me doen? Ga niet werken. Deze mensen hebben twintig jaar lang lopen ze voor aangezicht van Abba Yahweh te klagen, te klagen, steen en been. Twintig jaar lang, dan verwek je een hele nieuwe generatie. In die twintig jaar. Toen, na twintig jaar, zei Samuel tot het hele huis van Israël, na twintig jaar klachten te hebben gezegd, Indien, voorwaarde, gij met uw hele hart tot Yahweh bekeert, doet dan de vreemde goden de astartes uit je midden weg, en richt nou je hart op Yahweh, dien hem alleen, en hij gaat u redden uit de macht van de Filistijnen. Twintig jaar is het een hele penibele situatie. Ze klagen dagelijks voor Gods aangezicht. En pas na twintig jaar mag Samuel tegen het volk zeggen, wat zegt hij dan? Indien. Ze klagen wel tot vader, Abel Yahweh, maar wat doen ze? Ze houden hun vreemde goden vast en hun astartes. Astarte. Dat is een seksgodin. Dat is gewoon een seksgodin. Dus we blijven naar onze porno kijken en alle andere rotzooi die er is. En we zeggen, mijn vader, ik heb zo'n pijn in mijn buik. We blijven liegen, stelen en kwaadspreken en lasteren van elkaar. En zeggen, oh vader, help me toch uit de problemen. Nee. Twintig jaar laat hij het voortduren. En dan zegt hij, doe nou je vreemde godenis weg want dat is de enige manier waarop ik red, en anders niet. Dan zal hij, Abba Yahweh, u redden uit de macht van die Filistijnen, die het jou zo moeilijk maken in je ziel. Daarop deden de Israëlieten de baals en daar startten ze weg, en ze dienden Yahweh alleen. Zo mooi. Ze dienden Yahweh alleen. Weg met die rotzooi waar we naar zaten te loeren. Toen, zei Samuel, hé, hey, hij bad niet vooraf, tot nou de pukkels zouden genezen of de moeite en de pijn uit je buik? Nee, pas toen ze zich bekeerden en alleen Yahweh gingen dienen. Toen, zei Samuel, Roep heel Israël bijeen te mispa, dan zal ik voor u tot Yahweh bidden. man, de priester. Dat hele volk Israël komt samen in mispa, putten ze water, goden het uit voor het aangezicht van Yahweh. Ook vasten zij op die dag. En ze zeiden, wij hebben tegen Jabe gezondigd. Mooi hè? Ze vasten op die dag. Wij hebben ook één vaste dag in het jaar. Grote verzoendag. Grote verzoendag. Gewoon hier zijn met elkaar en erkennen dat we de hulp van vader nodig hebben. Een dag om vasten door te brengen voor Gods aangezicht. Het is zo mooi als je de feesten gaat zien om als lichaam van Yeshua samen te zijn voor het aangezicht van de Heer. Want dan mag je naar huis te gaan. Ik ben blij dat we het hebben mogen erkennen en beleiden. En vader kijkt in de samenkomst. En hij zegt, fijn, fijn. Gabriel, stuur wat meer engelen. Vul dat huis nog meer en ga ze zegenen. Alle beloftes die ik geef, laten ze, Zich ik inzicht ga ik ze geven boven alle anderen. Wij hebben tegen Yahweh gezondigd en Samuel richtte de Israëlieten te misbaar. Wat doet hij? Hij richt de Israëlieten. Hij laat ze recht en gerechtigheid horen. Je moet je bekeren van je goddeloze praktijken en van je ashera's en van je astartus. Kap ermee. Vindt u dit niet? Dit is puur evangelie. Vindt u ook niet? Dat is gewoon evangelie in een notendop. Dat volk in het, onder het oude testament. Ja, zelfs het woord oude testament is fout. Er is maar één testament en op grond van het ene testament komt uiteindelijk Yeshua, de zoon van God, om in zijn bloed te storten en daarmee zijn leven te geven. En niet zoals de trinitarisch denken, tot God vlees wordt, zelf vlees wordt en tot God sterft op Golgotha. Dan zou je een dode God hebben, want hij ligt drie dagen en drie nachten in het graf. Het is de Zoon van de levende God die sterft, zijn bloed vloeit. Hij was 100% mens, verwekt uit een mens, verwekt uit Maria. Ook al hebben de mensen met hun trinitarische gedachten nog zulke verheerlijkte gedachten. Of het in eeuwigheid zou bestaan of niet bestaan. Ze kunnen je ervoor verketteren en de laan uitsturen. Dan zeggen ze gewoon: je bent geen broeder meer, je bent geen zuster meer. Prijs de Heer als je je daarvoor verwerpen. Amen, dank u wel. Samuel, richten de Israëlieten, broeder en zuster. Dat is onze taak in de gemeente. En het is uw taak in uw huizen: uw vrouwen en uw kinderen, uw familie en vrienden. Vertel ze over dat enorme heil en wat een vreugde dat het is. Zodra je dat gaat doen, dan krijg je pas echt problemen. Ze hebben twintig jaar echt, niet echt oorlog met die Filistijnen. Totdat ze hun zonden beginnen te beleiden en tot Samuel zegt... ...bekeer je met je Astartes en al die dingen meer. En dat horen dan ook nog die Filistijnen. Dat die Israëlieten zich verzameld hadden in Mispa... ...toen trokken de stadsvorsten der Filistijnen tegen Israël op... En de Israëlieten, die hoorden dat. En ze werden bevreesd voor die Filistijnen. Als u in je eigen samenkomst, waar je ooit hebt gekerkt, gaat vertellen over de waarheid die we geleerd hebben, worden dat Filistijnen voor je. Zodra je gaat vertellen over Gods genade, zijn barmhartigheid, het vieren van zijn Sabbat, het, uh, het volwassen dopen, het vieren van zijn feesten, dan gaat heel je broedergemeenschap, waar je jaren in hebt gezeten, je vijanden worden. Dan worden het als de Filistijnen. Zodra je dat gaat doen in je oude omgeving, broeder en zuster, zodra die Filistijnen het horen, spreekwoordelijk alleen maar, overdrachtelijk gezegd, ja, gaan ze zich samentrekken om je aan te vallen. Als dan die Israëlieten dat horen, als u hoort dat je oude omgeving zich als Filistijnen gaan gedragen en lelijke dingen tegen je gaan zeggen, wat krijgt u dan van binnen? Zeg het maar. Hier staat het. Je wordt bevreesd voor je eigen broeders waar je vroeger mee in de kerk zat. Want ze doen ineens allemaal lelijk tegen je. Ze zeggen gewoon, jij, ja, je bent helemaal geen christen. Ga je de wet houden? Ah, oh, je denkt zeker door de wet de rechtvaardig te worden. Ze van, nee, dat is niet waar. Nou, je kan strijden en strijden. Je krijgt geen gehoor. Althans, mijn ervaring. U zal uw eigen ervaring hebben. Maar als wij horen hoe onze ex-broeders nog steeds onze broeders zijn, alleen vaak onwetend, ons gaan belagen dan worden ze als de Filistijnen en wij gaan ze vrezen. Helaas, gebeurt het maar. Maar je moet niet bevreesd zijn, je moet gaan staan en je moet zeggen, zo spreekt de Heer. Dan kan je een echte profeet worden, nog steeds in al in Rotterdam en waar je ook bent. Maar je moet zeggen, de Israëlieten zeiden tot Samuel, laat niet na voor ons tot Yahweh onze God te roepen, opdat hij ons verlost uit de macht van de Filistijnen. Ja, die Filistijnen die kwamen die berg al afhollen. En zij waren net bezig om dat offer te brengen. Maar die Filistijnen hoorden dat. Kijk nou eens wat ze gaan doen. We gaan ze pakken. Dus die Filistijnen die gaan in slagorde. En die uh, Israëlieten die worden hartstikke bang. En dan zeggen ze weer tegen die Samuel. Alsjeblieft bid jij nou voor ons tot Yahweh. Want zij wisten niet meer wat het was om tot Yahweh te bidden. Zodat Yahweh ons kan verlossen uit de macht van die Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en offerde het. In geheel tot Yahweh tot een brandoffer. En toen Samuel voor Israël tot Jawe riep, antwoordde Jawe hem. Wat denk je nou dat Jawe tegen hem zegt? He, want we willen toch allemaal de stem van God horen, of hebben we dat niet? Of willen we de stem van God niet horen? Hoeveel van ons hebben al de stem van God niet gehoord? Vandaag heeft hij dit gezegd en een paar maanden later schijnt hij weer wat anders te zeggen. Het is net hoe je buik staat en je gevoelens zijn. Want eerst heb je gezegd, je moet de Sabbat gaan vieren. En dan zijn heel wat mensen, ja het is toch maar niks hoor. Ik ga weer, ik ga weer lekker heerlijk wabberen in de andere gemeente. Dan ga ik weer lekker op de zondag zitten. Dan heb ik geen problemen meer. Dan worden zelfs de Filistijnen mijn vrienden. Ja, het zei zo. Maar terwijl Samuel nog bezig is het brandoffer te brengen. Hè, bezig was. Hè, rukken de Filistijnen op ten strijden tegen Israël. Maar ja, wij deden dagen een machtig de donderrollen. Hey, knallen in de hemel bliksems. Je kreeg er de dunne van als je daar in dat veld was. He? Over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring. Zodat ze tegen Israël de neerslaag leden. Heeft nou de de stem van God gehoord in zijn oren? Hé, hey, Samuel. luister tegen niemand. Hè? Dat is mijn antwoord voor jou. Echt niet waar. Hij bidt tot Yahweh en hij pakt de vijand. Het is wel heel bijzonder als vader bijzonder speciaal tegen jou gaat praten. Over het algemeen moet je zijn een Torah lezen. En dan zijn de woorden van zijn Torah, dat worden deel van je innerlijk. Dat wordt de geest van God in jou. En je zal uit de woorden van God die je bestudeerd hebt en die tot je gekomen zijn, die je gegeten hebt van hè, vroeger morgen tot de late avond, die woorden in jouw diepste binnenste, die gaan naar boven komen. En dan zeg je, oh, wacht even, zo spreekt de Heer. Ik wil wel zo wandelen, dat voelt wel goed, maar zo spreekt de Heer. Zo spreekt de Heer in ons binnenste. Al die praatjes van mensen, ik heb de stem van God gehoord. Ja, waar. we gaan nu de zondag vieren. We gaan de nieuwe tongen bidden. En ratatatata, zijn we gaan allemaal, allemaal de heilige geest ontvangen. Met alle respect, lieve mensen. Ze zijn bedrogen. Want als je meent in een andere taal de heer te prijzen, en er staat hier iemand in het Russisch, nou zijn er wel mensen onder ons die Russisch verstaan, maar laten ze maar in een taal spreken die wij niet kennen, en hij verstaat hemzelf, dan wordt hij gesticht. Omdat hij in zijn eigen taal, in het Russisch, de heer staat te prijzen. Maar als ik het in Nederland zou doen, in de Nederlandse taal, dan hoor ik hem de heer prijzen. En dan denk ik, oh wat machtig mooi is dat? amen. En zo word ik gesticht door het gebed van mijn broer. Er is zoveel onzin verkondigd uit die charismatische beweging. Dat zijn allemaal dingen, de mensen horen de stem van God, maar het is niet de stem van God. Samen wel was bezig dat brandoffer te brengen. Die Filistijnen die rukken op ten strijde en God heeft niet in een stemmetje gesproken, dat Samuel. Maar Yahweh deed ten die dagen de machtig de donderrol over die Filistijnen. Hij bracht ze totaal in verwarring, zodat ze tegen Israël de nederlaag leden. De mannen van Israël die trokken toen uit Mispa, vervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot beneden Bedkar toe. En één keer hadden ze de overwinning. Hoe spreekt God, lieve mensen? Door gewoon te doen wat hij beloofd heeft. Hij zal de vijanden schelden in je leven. Echt waar, jouw akkertje wordt niet meer opgegeten door de Filistijn, de Tiriër en de Moor. Echt niet waar. Jouw akkertje wordt opgegeten door jezelf, wat je plant, zul je oosten. Je zal onder je eigen druiventakje zitten, in je eigen huisje. En nou dadelijk wordt het helemaal mooi als we uit de dood worden opgewekt en we zullen met Yeshua mogen heersen. Het laatste stukje. Vers 9. Samuel nam een steen, stelde die op tussen Mispa en Sen. Hij gaf hem de naam Eben Haezer. Dat is het thema van de preek. Tot hiertoe heeft ons Yahweh geholpen. Maar ze hadden zich bekeerd van de Ashera's en van hun andere goden. De andere goden in je leven laten heersen. Abba, kan je helemaal niet helpen. Je gaat in de macht komen van die goden. En dan kan je schreeuwen tot je een ons weegt. Dat is een goede manier om af te vallen misschien. Maar het wordt niet geholpen. Het zal niet helpen. Zo werden de Filistijnen vernederd, broeder en zuster. En ook datgene wat in jouw leven speelt, wat jou steeds maar onder druk houdt. Dat je aan je afgoden vastzit. Uiteindelijk zullen die afgoden van jou vernederd worden. Drongen het gebied van Israël niet meer binnen. Dus die... He, noem ze maar de verkeerde geest, die krijgt dan geen invloed meer op jouw leven. De hand van Jahwe was tegen die Filistijnen, hoe lang? Al de dagen van Samuel. Zolang Samuel leefde, geen problemen meer. Er komen was zelfs koningen, want hij wordt heel oud die man. Hè? Hij is echt een ouder, oude man wordt het, maar hij blijft wel goed bij de tijd. De steden die de Filistijnen aan Israël ontnomen hadden, kwamen opnieuw aan Israël. Dus dat zijn de delen van je lichaam, je ziel en je geest, die komen weer onder controle van jou. Mag ik het zo overdrachtelijk maken? Van Ekron af tot Gat toe. Israël ontrukte het daarbij behorende gebied aan de macht van de Filistijnen. Ook was er vrede tussen Israël en zelfs de Ammonieten. Nou, die Ammonieten waren ook hè, verkeerde rakkers, weet u nog? Amen. Amen, broeder en zuster. Ik zou zeggen, Sabat shalom.